Zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met 'Antliefs uit Londen.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 Met de prachtigste verhaal, oh God, wat is ze lief? Gisteren haak je sabot, ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag, een kattebel, want er is zoveel te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevoeld. Stoot ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. mon amour, moi de tu es belle. Je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français. de me. Et venez de me. Meg, vous, cette meid, dat ben, fanaf, zang, de gens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 ze marea dolores, cuando se in marea su vela, wanneer ze su vela, cuando se marea su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, Se inma de dolores cuando siente mal amor cuando se inma la su vela cuando se inma la cuando se inma de dolores cuando siente cuando se dolores, cuando se, dolores, cuando se, vela, cuando se baila baila baila baila baila baila baila esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, Zelfs zal Cuando se marea dolores, cuando se quema de amore, cuando se, se, se marea dolores, cuando se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 GFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits It was night En zomer is...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 Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? My lady. I don't know what I'm thinking about. But we need a rest time. you. Got it. It feels like something's heating up. Yeah.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 van tocar mi nariz en tu pecera